stijf stil in zijn rolstoel. Hij moest wel de rechter aankijken. Dus voor het eerst mocht hij niet op zijn bed achter in de zaal liggen... maar moest hij rechtop in zijn rolstoel blijven zitten. Hij werd voor de rechter gereden. Hij hoorde verder het oordeel ja, aan zonder verder een spier te vertrekken. Hij had het waarschijnlijk ook al wel verwacht, denk ik. De rechtbank in München heeft geen bewijs dat Nemjan Joek zelf mensen heeft omgebracht... maar zegt dat hij als hulpbewaker in Sobibor wel medeplichtig is. Volgens de verdediging is hij het slachtoffer geworden van persoonsverwisseling. Het proces heeft 18 maanden geduurd...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 De Airbus stortte op 1 juni 2009 in zee op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs. Alle 228 mensen aan boord kwamen bij het ongeluk om het leven. De zwarte dozen zijn begin deze maand op de bodem van de oceaan teruggevonden. Ze zijn per schip naar Franse Kiana gebracht en vandaar per vliegtuig naar Parijs gebracht. De enig overgebleven barak van concentratiekamp Vught wordt waarschijnlijk toch gerestaureerd. Vorige maand meldde stichting Barak 1b dat het gebouw verloren dreigt te gaan... omdat het ministerie van VWS geen subsidie wil geven. Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg schenkt nu de stichting 300.000 euro. Een woordvoerder van Barak 1b over de donatie. We hebben een restauratieplan voor de barak. De totaal kosten daarvan zijn 8 ton. En door de bijdrage die het V-fonds nu gaat leveren... naderen we het moment waarop we kunnen zeggen, nu kunnen we van start gaan.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 Alleen de Nederlandse jongen Ruben overleefde de ramp. Hij was niet aanwezig bij de herdenking in Den Haag. Dan het weer. In het oosten bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen geleidelijk opklaringen en wat zon. Maximaal tussen de 15 graden aan zee en 19 in het oosten. Morgen periode met zon en vooral middags kans op een bui. Hallo, kun jij goed luisteren en wil je graag mensen helpen?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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ook met vijf zetels gaat de christenen niet strijdbaar de kamer in. We hadden meer gehoopt, maar we zijn blij met de zes die we krijgen. En we gaan ons werk gewoon oppakken. Ja, het lijkt wel alsof ChristenUnie-leider hier over zes zetels spreekt, maar het waren er toch echt maar vijf. Zaterdag gaat de partij het erop een congres over hebben over de oorzaken van de verkiezingsnederlaag. En vooruitlopend daarop brengen wij vanmiddag een eigen onderzoek onder ChristenUnie-raadsleden. Nu ons gast is geert Segers, hij is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. We kennen elkaar, dus ze zeggen je en jij in deze uitzending. En uh, Sietse Faber, zelf lid, uh, geen lid van de ChristenUnie, maar heeft wel een boek erover geschreven. Ook u van harte welkom, meneer Faber. Ja, dank u wel. De discussie gaat uh, vooral misschien wel over de koers. Is de Christen nu te links geworden? Vindt u dat ze linkse zijn geworden sinds de oprichting? Aan wie vraagt u dat dan mee? Ja, nu, meneer Faber, ja. Uh, nee hoor, dat vind ik niet. Uh, ja, sinds de oprichting, als het gaat in ieder geval om de sociale dimensie... de sociale doelstellingen... dan is er wel elke keer toch, vind ik, een consistente lijn geweest. Dus uh, wat dat betreft is er geen revolutie uh, heeft er plaatsgevonden. Het is wel zo geweest dat uh, toen men toetrad tot het kabinet... Uh, er een, een zekere relativering geweest is... met betrekking tot uh, oude klassieke... Themas als uh, abortus, okay. uh, embryoselectie, et cetera. je ja. wel Egers, naar welke vraag uit, onderzoek, uh, uit ons onderzoek... was jij van tevoren het meest benieuwd? Um, ja, misschien wel, misschien wel de koers. En ik zag inderdaad ook een, een vraag over de islam. Dat vind ik ook wel interessant, omdat ik daar zelf veel mee bezig ben geweest. Maar uh, uiteraard de koers en, en, en kijken in, in welke mate er vertrouwen is in de koers... dat is wel een belangrijke, ja. Een toneelstuk op het eenzame platteland van Flevoland, vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat stuk heet Koolzaad, de schrijver van het stuk Wisk Sterringa. Goedemiddag. Hallo. Van waar die naam, Koolzaad? <laughs> uh. Kalzat was het, uh, het eerste gewas uh, in de polder. Hè? Ze begonnen, er was eerst alleen maar water en prut en prut en water, wat ze zeggen. En dan werd er uh, riet gebrand en riet gerold en uh, voor de doorwortelbaarheid. Want de wortels van riet die zuigen lucht op in de aarde. En het is een troosteloos, desolaat geheel... En er kwam er voor de arbeiders kwam er echt als een soort paradijs. Het eerste gewas, dat was koolzaad. Dat was het eerste wat opkwam. Dus in plaats van die enorme moddervlakte, had je dan ineens goud tot aan de horizon. Zoals we dat zeiden. Daarom heet het zo. En het komt telkens terug in het stuk. In de provincie Flevoland. dat is het thema van het stuk. Ja, ja. de geschiedenis van de polders. Ja. Ja. Marjan van den Berg gaat straks in onze rubriek achter de voordeur hebben over oppasoma's. Ja. Uh, je hebt daar een boek over geschreven. Ja. Zou je alvast één tip willen geven? Wat moet je als oppasoma vooral niet doen? <laughs> Oeh, uh, nee, als oppasoma mag je alles doen. Ja, en dat moet je met je hart doen. Oh. Okay. <laughs> Ik zou me niet kunnen voorstellen wat je niet mag doen Nou ja, uh, ja dat wordt heel persoonlijk Laat maar zitten Heb jij ervaring met een oppas oma? Zeker, zeker. <laughs> dan gaan we straks nog wel even naar vragen dan. Onze dichter bij de dag is vandaag Frits Kriens Een samenvatting van wat wij hier bespreken Die hoort u tegen drie uur Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Vindt u bijvoorbeeld dat een echte oma zich niet laat betalen voor oppaswerk? Mail ons dan via ditisdedag.io.nl. U kunt ook reageren op Twitter... en dan kunt u het best de hashtag DIDD gebruiken. Zaterdag is een spannende dag voor de ChristenUnie. De partij komt bij elkaar om over het verlies te praten... van de afgelopen verkiezingen. Er is onrust in de partij en om die onrust te peilen... deden wij een onderzoek onder de ChristenUnie-achterban. Hier aan tafel collega Paul Kurpershoek... die het onderzoek uitvoerde. Paul, jij hebt die achterban geëncuteerd over de koers van de partij. Wat is er gevraagd? Ja, we hebben 347 ChristenUnie-raads- en statenleden ondervraagd. En daarvan hebben er 100, 158 gereageerd. En uh, wat wij wilden weten is of zij net als veel kiezers ook vinden... dat de partij zich de afgelopen jaren te links heeft geprofileerd. Uh, een, een ander geluid bij de kiezers was dat men de ChristenUnie te islamvriendelijk vond. Uh, en we hebben de raads- en statenleden gevraagd uh, concreet hoe zij daartegen aankijken. Of zij dat ook vonden. En uiteraard, belangrijk punt, het uh, leiderschap. Hè? André Rauwvoet is weg. Arie Slob volgt hem op als fractievoorzitter. Maar moet hij ook de toekomstig lijsttrekker worden? Ja, dat hebben we ook gevraagd. Ja, de belangrijkste vragen waren dat wat? Waar, waren de opvallendste uitkomsten wat jou betreft? Uh, ja, de koers is wel een, een issue. Hè? Links, rechts, uh, christelijk, sociaal. Um, blijkt dat een meerderheid van de raads- en statenleden wel de koers steunt die de ChristenUnie de laatste jaren uh, ook met regeringsverantwoordelijkheid gedragen heeft. Maar het is een beetje een 50-50 verhaal. Oké, okay. en qua verdeeldheid binnen de partij, wat, is, wat, wat kwam eruit op dat vlak? Verdeeldheid is een groot woord, uh, maar er wordt Verschil wel verschillend van gedacht. Misschien? Ja, ja ChristenUnie-mensen zijn beschaafd, denk ik, in ja. dat opzicht. Hè. Um, bijvoorbeeld als het gaat om het to toekomstig leiderschap... zie je echt veel uh, verdeeldheid. Uh, Arie Slob heeft veel steun, uh, maar die komt dan wel weer vooral van veel 50-plussers. En de jongeren willen eigenlijk een andere leider Ja, daar dan. hoor je andere namen, ja, ja, Onder ja, andere ja. de naam van uh, Gert-Jan Segers, Gert Segers, die ja. hier aan tafel zit. Ja, Gert-Jan. Het wordt ongemakkelijk gesprek. Uh, ja, het <lacht> gaat ook over andere onderdelen van het onderzoek. Uh, dan was ook een, een van de mogelijke kritiekpunten... dat te weinig het christelijk geluid hoorbaar en zichtbaar was. Wat hebben jullie daarover gevonden? Um, een grote meerderheid van de ChristenUnie, Raads- en Statenleden vindt dat van niet. Uh, de steun voor de huidige beleidslijn is gewoon groot, 80% ruim. Uh, daarbij moet je wel aantekenen dat de ondervraagden uh, zelf, hè, dat zijn dus ChristenUnie staats- en raadsleden, uh, uh, zelf verantwoordelijkheid hebben gedragen voor dat beleid. Uh, als je de kiezers vraagt, daar is ook onderzoek naar gedaan, ja, dan hoor je andere geluiden. Ja. Die willen meer het christelijk gezicht uh, zien van de ChristenUnie. Ja, dit zijn degenen die, die ook deel waren van uh, de partij ja. op, op, op allerlei niveaus. Ja. Uh, wat hoor je als je met hen spreekt? Nou, we hebben een paar van uh, de respondenten uh, gebeld en ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren. Ik ben David van Ballengooien, zit in 1995 in de gemeenteraad van Zijst. Ik denk dat de term christelijk sociaal niet altijd goed is begrepen of is opgepikt. Want sociaal heeft te maken, naar mijn overtuiging, met alle verbanden in de samenleving, het gezin en dergelijke. En heeft eigenlijk ook niets te maken met de linkse koers. Mijn naam is Nadine de Rode en ik ben raadslid voor de ChristenUnie in Ede. Als je vanuit een verschillend vertrekpunt komt kun je wel naar een gezamenlijke uitkomst toewerken. Alleen daarbij zijn we denk ik wel eens een beetje vergeten dat vertrekpunt expliciet te maken. En dan hoeft dat niet te zijn door met bijbelteksten te strooien, maar wel door uh, uh, ja, waar we vandaan komen uh, duidelijker uh, te laten horen. Mijn naam is uh, Bernard de Brugge. En ik ben raadslid voor de ChristenUnie-SGP in de gemeente Spijkenisse. Wat de ChristenUnie betreft lijkt me het evident om daarin heel nadrukkelijk stelling te nemen... tegen een aantal zaken die in de islam heel gangbaar zijn... en in het christendom op een veel zachtere, veel liefdevollere en verzoenlijkere manier naar voren worden gebracht. Uh, nou, Mijn naam is Guido Terpstra, ik ben fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden. En uh, ik vind het links debat vind ik een onzinnig debat... Uh, Omzinnig, omdat we hetzelfde profiel, grosso modo, wat we nu hebben, dat hadden we in 2006 ook en toen is er juist een enorme winst mee geboekt. Dus uh, waarom we dan naar dat, zo naar het profiel moeten kijken, dat, dat begrijp ik niet. Ja, dat waren een aantal van de raadsleden die jullie uh, gesproken hebben. Een aantal uh, verschillende opvattingen, noem het niet meer verdeeldheid, maar verschillende opvattingen over thema's. Welke thema's zijn het belangrijkst, Paul? Nou ja, de koers is uh, belangrijk, um, van belang is ook de houding ten opzichte van de islam... te vriendelijk of uh, juist niet, en het leiderschap natuurlijk. Ja, nou, die drie gaan we dan ook bespreken met Gert-Jan Segers en met Sietse Faber. Sietse Faber uh, schreef een boek over uh, de ChristenUnie. Eerst even dat thema uh, links-rechts, Paul. Wat kwam er uit op dat vlak? Ja, we hebben de uh, raads- en uh, statenleden deze stelling voorgelegd. De ChristenUnie heeft zich de laatste jaren te links geprofileerd... Daar bleek een derde van de respondenten het niet mee eens te zijn. En zij steunen dus het, de huidige uh, CU-lijn. Ja, en twee derde dus wel. Ja, ja. Goed, Sietse Faber. De, nee, dat, wat, sorry. Ja. Nee, ik geloof dat dit een Psy ja, andere uitzond is. Precies andersom hoor. Psy andersom. Je ja. zegt nu dat een derde de huidige lijn steunt en twee derde niet. Ja, precies. Het, het, is precies ja, het is precies andersom. Ja, en ja. zijn dan niet zo simpel. Ja, of nee, <laughs> het is een kunstapart om die te lezen. Ja, goed. Sietse Faber, wat, wat is, wat is uw, uh, hoe, hoe leest u deze, deze uitslag van, van, om, op dit onderdeel? Nou ja, twee derde van, van de raadsleden, statenleden uh, vindt dat de uh, ChristenUnie zich niet te links heeft geprofileerd en dat betekent dus dat men zich goed kan vinden in de koers zoals die gevolgd is en dat wordt ook onderschreven, ik weet niet of ik dat nu al even kan zeggen, maar dat uh, op de vraag of de ChristenUnie te ver afgeweken is van haar oorspronkelijke bijbelse principes zegt 85% nee. Dus uh, om nou te concluderen dat er ja, veel onrust is in ieder geval bij het kader raden en statenleden, raadse statenleden, dan vind ik niet dat dat hieruit nee, afgeleid kan nee. worden. Het blijft natuurlijk wel zo, je jan Zegen, dat een derde dus dat blijkbaar, dat rechtse geluid dus wel uh, mist. Dat is natuurlijk toch wel altijd wel een aanzienlijk deel. Op wat voor vlak zouden jullie daar wat aan kunnen doen? Nou, ik, denk, ik wil eigenlijk aansluiten bij wat Guido Terpstra net in, uh, in die quote zei. Het is eigenlijk een beetje een onzinnige discussie. Of je zou het een beetje banaal kunnen noemen. Iemand anders zei, als wij nu maar teruggaan naar, uh, naar de wortels... naar waar, waar de waarden waar het vandaan komt... als we daar ons beleid op baseren... dan denk ik dat je de tegenstelling links-rechts overstijgt. Als mensen weten dat je een gewetenvolle afweging maakt... dat je bijvoorbeeld, gaan we dan wel of niet naar Koenders? Als, als je dat baseert op internationale gerechtigheid... Of je nou uiteindelijk wel of niet gaat, dat is, dat is echt secundair. Als mensen merken dat je dat baseert op een, op een dieperliggende waarde... Uh -huh. dan zul je heel veel vertrouwen en steun ja. krijgen. Van twee derde van de, van de geëncateerden krijgen jullie dat ook Eén derde, dus nog niet. Nee, en daar ligt dus de uitdaging om dus te laten zien... dat de concrete standpunten die we innemen, dat die teruggaan naar een dieperliggende waarde. En dan denk ik dat je echt die links-rechts uh, tegenstelling uh, overstijgt. Maar hoe doe je dat dan, concreet? Door dat iedere keer um, duidelijk te maken. Dat uh, uh, als je het hebt over sociale zekerheid. Als je het hebt over uh, jeugdbeleid. Wat, wat op het spel staat. Wel, welke ja. waarden inderdaad op het spel staan. Maar staat. is dat te weinig gedaan dan? Omdat een derde dat dan toch blijkbaar nog niet voldoende heeft begrepen? Um, nou ja, je hebt ook met een omgeving te maken... die uh, uh, misschien het hele electoraat wat, wat naar rechts is opgeschoven. Uh, je hebt te maken met uh, uh, partijen die in de nabijheid staan... die er ook wel belang bij hebben om je als links af te schilderen. Um, Geef je nou de andere de schuld? Uh, nee, nee, je moet inderdaad vooral, vooral heel, heel goed in de spiegel kijken. Maar dat is, dat is zeker een factor. Dat is zeker een factor als mensen je consequent als links uh, betitelen. Op een gegeven moment is dat inderdaad een fabeltje... waar mensen in gaan uh, geloven. Ook je, ook je eigen kiezers. Maar als ik dan, nou, als ik dan enige zelfstandigheid... Zelfreflectie zou, zou dat mogen oefenen, gasten, want bedoel, ja, de, we, daar vroeg je naar. Dat is ja. interessanter dan anderen de schuld geven. Um, iemand zei, christelijk sociaal is vooral een samenlevingsvisie. Het uh, ziet op de verbanden van uh, scholen, uh, kerken, verenigingen... eigen verantwoordelijkheid van burgers. Um, waar wij misschien nog wel eens last van hebben gehad... is dat vanuit een, een heel bewogen hart, vanuit uh, compassie met de samenleving... Hebben we soms misschien wel last gehad van de overheidsreflex? Dat de overheid heel veel dingen, heel veel problemen moet oplossen. Terwijl in die christelijk-sociale traditie gaat het primair om de eigen verantwoordelijkheid van burgers. En um, daarnaast heeft uiteraard de overheid een eigen verantwoordelijkheid. Maar daarin, um, nou ja, dat, daar zouden we nog eens een keer, me keer heel goed met elkaar moeten, ja. moeten doorspreken. Oké, okay, nou zaterdag wordt op het Partijcongres afscheid genomen van André Rauwvoet, die het stokje overdraagt aan Ari Slob. Wat Rauvoet betreft hoeft de ChristenUnie geen andere koers te varen. Dat zei hij vorige week in ons programma. Laten we even luisteren naar hoe hij dat zei.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 maar dan hoeven we mij dat niet ter discussie te komen, maar wel herkennen de, onze kiezers weer die christelijke motivatie. Ja, nou, de christelijke motivatie is dat hetzelfde als wij het net over had, Geert Jan Zegers. Ja, precies. En um, dat is natuurlijk ook de, onze kiezers hebben ook in een andere rol gezeten de afgelopen periode dan ze normaal zitten. Uh, ChristenUnie was altijd een oppositiepartij en is de vorige periode een regeringspartij geworden. Daarbij hadden onze kiezers misschien ook wel hele hoge uh, verwachtingen, te hoge verwachtingen, alsof je met politiek Nederland eigenhandig. ...christelijker zou kunnen maken, wat, wat niet kan. Nee. Dus de weerbarstigheid van, van, het, van het politieke handwerk... ...en het sluiten van compromissen in een, uh, in een coalitie... ...dat was ook nieuw voor onze achterban. We gaan even naar, uh, naar Paul Keurbezoek. Paul, uh, ander thema uit de enquête, hoewel het wel erg tegenaan ligt... ...het christelijk geluid van de ChristenUnie. Bij de kiezers hoorde je klachten dat ze de christelijke motivatie misten... ...bij besluiten van dit de ChristenUnie nam. Wat vind je daarvan terug in het onderzoek? Ja, we hebben gevraagd of men vindt dat de ChristenUnie te ver is afgeweken van die bijbelse principes. En dan blijkt dat 85 procent, dus is een flinke meerderheid van de ondervraagden, vindt van niet en dus de huidige CU-lijn steunt. Ja, nou Gert-Jan Segers, dat, dat is mooi voor jullie. Even naar Sietse Faber. Sietse Faber, er wordt wel gezegd dat de ChristenUnie in potentie meer dan tien zetels zou kunnen halen. Maar lukt dat ook met zo'n uitgesproken christelijk geluid? Uh, ik ben het ermee eens dat er uh, velden wit zijn om te oogsten voor de ChristenUnie. Alleen er zullen wel eenduidige signalen uitgezonden moeten worden. En wat, naar mijn gevoel, het probleem is. dat de Christenunie zich uh, ja, heel duidelijk heeft geprofileerd. ook tijdens de kabinetsperiode. Uh, of heel duidelijk, maar in ieder geval. Er waren, het, was, uh, het was niet bleek. met betrekking tot embryoselectie, et cetera. Hè, die microethiek. Uh, dat was, uh, was heel duidelijk. En ook als het gaat om dat sociale. Maar het punt. of waar ligt nou uh, het, het, de winst. eventuele winst van een Christenunie. Om, om verder te groeien de potentie, die ligt denk ik toch wel... Eh, vooral bij lidmaten van de PKN-kerken... de Protestants Protestants-Geliformeerde eh, en vroeger hervormde kerken. Okay. En eh, wat dat betreft, denk ik dat eh, die zijn over het algemeen... Eh, voelen die zich aangesproken door, laat ik maar zeggen... die christelijk-sociale boodschap zoals die uitgezonden is. Maar eh, dat de discussies over homoseksualiteit en dergelijke... daar hebben ze echt helemaal niks niks mee. En eh, daar ligt naar mijn gevoel een grote belemmering voor een eh, verdere groei van de ChristenUnie, als die eh, dichotomie eh, eh, blijft. Maar ja. u, u zegt homoseksualiteit en dergelijke, wat, wat voor onderwerpen zijn er nog meer? Want dit onderwerp is bekend, dat ligt gevoelig in de partij. Welke onderwerpen doelt u nog meer op? Nou, euthanasie. <lacht> uh, dat is ook zo'n onderwerp. Uh, als men zich daar heel rigide tegenover opstelt... dan is dat absoluut niet representatief... voor, laat ik zeggen, de, de, de, de midden-orthodoxie in zo'n zo PKN-kerk. Ja, maar dan ligt daar wel een potentieel conflict, al zegers. Want enerzijds zegt de meerderheid nu, we zijn het eens met de koers. Anderzijds zegt Fietse Faber, als je nog meer zetels wil halen... zul je die koers aan moeten passen. Dat lijkt me ingewikkeld. Ja, nee, ik denk niet dat je, dat je de koers moet aanpassen. Uh, de, uh, de grote... Nou, er is geen werving op dit moment... En dat dat heeft hier alles mee te maken. Ja. Maar ik denk dat het paradoxaal genoeg... dat het um, uh, expliciet maken van je diepste overtuiging... dat dat geen verhindering is om andere mensen aan te spreken... maar dat dat juist extra aantrekkelijk is. Als mensen voelen dat jij een diep gemotiveerd politicus bent... en dat haalt uit jouw geloofsovertuiging... en in staat bent om dat te vertalen naar praktische standpunten... dan denk ik dat dat eerder aantrekkelijk is... dan dat dat een belemmering is. Het is wel zo dat ten aanzien van abortus en euthanasie... daar heeft u uh, um, gelijk dat, zich, dat er wel een beweging is geweest. Niet in het loslaten van het ideaal. Abortus is voor ons geen oplossing voor een noodsituatie. Wat wij wel hebben gezegd, wij willen investeren in alternatieven. We willen investeren in uh, het voorkomen ervan. Preventie, um, uh, bij euthanasie moet je denken aan uh, hospices, aan stervensbegeleiding. Uh, daar meer op inzetten um, is vruchtbaarder dan alleen maar werken aan, uh, aan wetswijziging. Maar geloof jij in die tien zetels? Ja, dat... dat um, een zetenaantal is altijd uh, het resultaat van, van um, um, nou ja, aansprekende stijl, onderwerpen, uh, mensen. Maar Faber zegt, de veld is maar, een wit om te oogsten. Ja, als je een beetje bijbuigt op die thema's die hij net noemde, ja, dan ga je naar de tien, zegt hij. Ja, maar, ja, ik, ik, um, uh, wij zijn opgericht als een beginselpartij. Als een partij die bij een open bijbel politiek wil uh, bedrijven. Uh, of dat nou zes, uh, zeven of acht zetels oplevert, is uiteindelijk uh, secundair. Uh, uh, het gaat om die vertaling van die maar, Mijn vraag is: Wat is, maar, maar, je, wat is je inschatting? Je... Kan het met zo'n programma als je het nu uh, hebben? Ja, dat vind, ik, dat, vind ik echt, echt lastig. dat vind ik echt lastig om in te gaan. Maar hoe, hoe mag ik dan even een vraag stellen? Hoe is het nou mogelijk dat het CDA twintig zetels verliest? Bij de Raadse Statenverkiezingen ook een slachting. De ChristenUnie profiteert er 0,0 van. En die mensen die zijn over het algemeen verweest. Die voelen zich in de steek gelaten door een CDA dan in dit geval. Ja. Nou, dan moet men toch eens even kijken in de ChristenUnie. Hoe kan dit nou toch? Ja. Heel kort ja. antwoord, Gert-Jan Segers, voor het, naar het volgende onderwerp doorgaan. Nou, ik weet niet precies wie, uh, wie wegloopt. Er zijn ook mensen die naar D66 lopen of uh, GroenLinks. En dat zijn nou niet potentieel onze... Maar er is natuurlijk een potentieel. Nee. Er is absoluut een potentieel. En, maar goed, normaal ik, ik, uh, ik denk dat je vooral uit moet gaan van de kracht van je eigen verhaal. Uh, en wat het oplevert, nou ja, uh, we zullen het zien. Goed. Nee, maar ik, het, het verhaal vader, is, het, neer, is niet eenduidig. Neer, nee, dat is, dat, dat is, is het punt. Ja, dat heeft u helder gemaakt. Laten we het eens even over de islam hebben. Want het is ook een onderwerp waar we vragen over hebben gesteld. Paul, vindt de achterban dat de ChristenUnie zich meer of minder kritisch moet uitspreken ten opzichte van de islam? Ja, op dat punt is de verhouding bij de Raads- en Statenleden ongeveer 50-50. Uh, dat betekent dus wel dat de helft van die mensen wel degelijk vindt dat er een kritischer geluid richting islam mag klinken. Ja, dat is best veel. 50 procent. Gert-Jan Segers, ja. uh, wist u dat? Wist jij dat? Ja, je mag jij zeggen. Ja. Ja. Dat vergeet ik soms. Um, nee, dit, dit uh, verbaast me niet. En dat dat ook in dat 50-50 ligt, dat vind ik ook wel veelzeggend. Um, uh, uh, uh, het is in de hele samenleving een splijtend thema. Het hele spannende is om het geestelijke conflict. wat christenen hebben met, uh, uh, met islam. de geestelijke kloof die er is tussen uh, christendom en uh, islam, omdat dat te combineren met een zuivere politieke lijn... namelijk die van de rechtsstaat en van godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid is niet alleen voor je vrienden... niet alleen voor mensen met wie je het eens bent... is ook voor de mensen met wie je fundamenteel van meningsverschilt. Alleen, um, wat mensen nog wel eens teruggeven um, bij de christenen... is: jullie praten alleen maar over godsdienstvrijheid... alleen maar over die rechtsstaat. En we horen zo weinig... Um, van de harde kant, hè? over ja. de harde kanten van de islam. Nou ja, dat dat wat 50, zeer doet. Ja, 50% in jullie partij zegt ook... Ja, we vinden dat het te weinig besproken wordt. Uit het ja. onderzoek van Schipper... naar aanleiding van, van het verliezen van de afgelopen verkiezingen... werd ook gezegd dat de band tussen partij en achterban... misschien wat te slap is geworden. Ja. He, hebben die twee met elkaar te maken? Uh, dat jullie niet goed niet. meer opgepikt hebben... van waar eigenlijk de achterban vindt dat het over zou moeten gaan? Ja, dat zou, dat, dat, dat zou kunnen. Ik heb zelf een, een, een heel project gehad over dit onderwerp. Uh, wat uiteindelijk in die studie is, is terechtgekomen bij het wetenschappelijk instituut. En toen heb ik voor zaaltjes ge, gestaan, waar je echt nou ja, de windkracht, uh, windkracht 12 uh, van voren kreeg. Dat je heel veel emotie proeft. Dus jij wist dat het er... wel? Ik wist het wel en ik wist dat het ontzettend diep ging uh, bij mensen. Dus wat, wat, wat dan belangrijk is, is dat je mensen serieus neemt in die gevoelens. Dat je aangeeft dat je inderdaad een geestelijk conflict ziet. Dat daar waar... Uh, in naam van de islam, de grens van de rechtsstaat overschreden worden. Denk aan bedreiging van mensen, bedreiging van afvalligen binnen islam. Dat is een heel groot belangrijk thema. Dat je daar heel scherp op bent. Verhouding man-vrouw, gelijkheid man-vrouw bijvoorbeeld. Uh, dat is een ontzettend belangrijk thema. Daar moet je heel scherp op zijn. En tegelijkertijd, ja. waar je niet mee met de populistische wind... door te zeggen van luister eens, nee. we hebben eerstdrangs en tweede burgers... en die moslims die worden tweede burgers. Maar na alleen van dit onderzoek, nou denk je dan van... we moeten toch dingen anders gaan aanpakken. Op het gebied van de discussie over de islam. Ja, ik, uh, uh, inderdaad, met twee woorden spreken. Dat is, dat is de grote uitdaging. Aangeven waar het conflict ligt. Aangeven waar de kloof. inderdaad, heel diep is tussen islam en christendom. Meer uh, nog dan jullie gedaan hebben tot nu toe. Ik denk dat mensen dat duidelijker moeten horen inderdaad. Ja, en, en waar ligt dat dan in Nederland? Waar ligt dat dan? Bijvoorbeeld bij uh, uh, asielzoekers die zich uh, bekeren, hè, eh, met een islamitische achtergrond die zich bekeren tot, de christendom, die, uh, tot het Christendom, die bedreigd worden in asielzoekerscentra. Die te maken ja, hebben met precies. bedreiging en geweld. Nou, dat is een, een onaanvaardbare overschrijding van de grenzen van de rechtsstaat, waar je heel scherp op moet zijn. Precies. Dat vindt iedereen. Ja. Uh, dus de, dit vind ik werkelijk uh, ja. een beetje uit de stenen gehaald, hoor. En ik vind ook dat de interpretatie van deze cijfers uh, vind ik een tikkeltje uh, spectaculair, want de, de islam, dat is da, uh, de islam, dat is in Nederland in de westelijke wereld op het ogenblik een beetje de boksbal. In de media, in de politiek. En nu is het zo dat 53% van het kader van de ChristenUnie zegt... dat er niet kritischer op de islam gereageerd moet worden. Dat lijkt mij een opvallender uitkomst ja. dan die 47 die, die het wel willen. Ja, daar kun je we interessantere vragen over stellen, meneer Faber. Ja, ja. Maar laat ja. ik, ik onderstrepen, meneer Faber... dat wij natuurlijk nooit een titel of jota zullen afdoen aan de godsdienstvrijheid. Voor wie dan ook. Dus dat staat, dat staat buiten kijf. En dat is de rechtsstaatelijkheid ja. waar wij altijd uh, pal voor staan. Ja, maar op... ik vind, mag ik dan ja? nog eens even zo'n puntje zeggen? Hè? Want uh, het is een beetje dubbel, hoor. Vlak voor de Statenverkiezingen komt er opeens het idee... Roel Kuiper, en u was er ook bij, geloof ik... dat in, in de grondwet opgenomen zou moeten worden... dat de sharia niet in Nederland mag worden ingevoerd. Nou, wat? dat is toch een volstrekt non-item... Uh, twee derde van de Staten-Generaal zou ermee moeten instemmen. Ja. Het gaat nergens over. Het was een juridische spitsvondigheid. En dan uh, is het signaal moet afgegeven worden dat men toch kritisch staat tegenover de islam. Nou, dat nee. bedoel ik dat er geen eenduidige signalen nee. worden afgegeven. Ja, heel korte reactie. Ja, dat lag zeggen. ietsje, ietsje uh, genuanceerder. Uh, er werd gesproken over een antimisbruikbepaling. Die staat in de Duitse Grondwet. Die staat in het Europese verdrag van de rechten van de mens. Dat je geen vrijheid mag gebruiken om. Onvrijheid te propageren of de vrijheid van anderen af te pakken. Of dat nou in naam van ja, islam is of in naam van het, van het um, populisme. Dat nee. is, is okay, onmiddellijk. Ko ko koopt er een initiatiefwetsontwerp? Uh, over een antimisbruikbepaling, daar gaan wij zeker mee verder. Ja. Goed, deze discussie gaan we niet verder voeren, want we willen het ook nog wel even over, hebben, over de opvolgingskwestie hebben. Niet onbelangrijk. Uh, de opvolging van André Rauwvoet, Paul, hoe zit het daarmee? Ja, dan heb je het over de, zijn opvolging als lijsttrekker. Hè? Daar hebben wij naar gevraagd. Uh, 62 van de ondervraagden vindt dat Ari Slop. Uh, lijsttrekker moet worden. Uh, alleen, dat zijn wel voornamelijk 50-plussers. Uh, als je dan vraagt naar alternatieven, dan hoor je veel de namen van Joel Voordewind en, jawel, Gert-Jan Segers. Die hier aan tafel zit. Ja, Arie Slop krijgt dus 60% van de raadsleden. Is dat een verrassend percentage, Gert-Jan Segers? Nou, ik vind het wel een uh, steun in de rug voor hem. En uh, ik, ik was er wel blij mee. Ik bedoel, hij staat helemaal aan het begin van deze, uh, van deze periode. Maar hij zei wel zelf meteen, ik ben beschikbaar voor het lijsttrekkerschap. Um, de vraag ligt nog niet uh, concreet op tafel. Dus uiteindelijk zal hij zelf uh, zijn keuze moeten maken. Nou ja, hij heeft maar ik vind het, dat ja, hij daarvoor beschikbaar En, is. en ik, vind het, ik vind het ook wel voor de hand liggen, eerlijk gezegd. Meneer Faber, vond u dat netjes van hem? Uh, van wie bedoelt u nu? Van meneer Slob, die meteen zei toen die fractievoorzitter werd... ik wil ook lijsttrekker worden. Uh, ik vind dat uh, normaal. Kijk eens even. Slop is een tussenpauze geweest. Hè. Die heeft een niet dankbare positie gehad. Uh, toen André Rauwvoet in het kabinet zat. en hij fractievoorzitter was. Nu gaat André weg. en uh, dan komt hij weer. en dan dreigt een beetje het imago aan te kleven van... nou, dat is weer een tussenpauze of een passant. Ik vind dat uh, Slop gelijk heeft uh, dat hij zegt... nou, maar dan ga ik er ook voor ja. en uh, wil ik me profileren als politiek leider. En ik tien... vind dat heel verstandig. Ja, gaat hij ook die tien zetels binnenhalen waar u uh, uw potentie uh, over sprak? Nou, uh, uh, het is zo dat uh, Arie Slop bleek ook wel in de media... die kan zich wel eens verrassend ontpoppen. Er is uh, altijd uh, rechtlijnigheid bij hem geweest. Het was natuurlijk, als het gaat over de politiek... De politieke lijn, de politieke koers, eigenlijk een ene eigen tweeling met, uh, met André Rauwvoet. Uh, hij heeft uh, bestuurlijk bloed uh, in de aderen. Dus en hij, zoals ik hem heb meegemaakt... ik heb een tijdje mee mogen lopen in de ChristenUnie... vond ik een buitengewoon consistente man. Dus uh, ik, uh, dat hij dat gezegd heeft, vind ik vanzelfsprekend... voor iemand die een ambitie heeft. En uh, dat hij die tien zetels... Uh, kijk eens even, tijdens uh, de, de rit is meerdere malen in de peilingen... heeft de ChristenUnie zelfs in de dubbele cijfers gezeten. Ja. Dus uh, ik sluit dat niet uit. Alleen, het zal wel erom gaan dat, uh, dat die twee... Deeling die er een klein beetje is, die twee zielen in de borst, dat dat een één signaal wordt. Oh, dus een één signaal. Die is, die is er toch wel, dus daar bent u dan wel mee eens. je al zeggen, jij behoort zelf tot de jongere generatie? Ja. De jongere generatie wil eigenlijk liever niet Arislop. Ja, nou, ik weet niet of ik dat zo in duidelijk is. Want volgens mij, het percentage was ietsje lager daar. Maar nog, was, nog altijd de meerderheid, die, was, die ja. was ook voor hem. Hij heeft ontzettend veel uh, ervaring. Heeft In de vorige periode heeft hij het goed gedaan. Dus ja, in, in veel opzichten vind ik het echt de meest voor de hand liggende keuze. En uh, uh, uh, ik steun hem daarin uh, van harte. Zaterdag dat congres. Uh, verwacht je, wat verwacht je daarvan, Gert-Jan? Ja, ik verwacht dat we uh, echt de bladzijde omslaan. Dus er heeft inderdaad een periode van uh, reflectie plaatsgevonden. Uh, we hebben allerlei discussies gehad. We hebben de evaluatie gehad. Uh, dit wordt wel een, een markeringsmoment. Zowel Egbert Schuurman van de Eerste Kamer als André Rauwert uh, van de Tweede Kamer nemen afscheid. Uh, dus je slaat echt een bladzijde om. En ik denk dat dat op een hele waardige en, en, en denk ik heel inspirerende manier uh, gaat gebeuren. Het wordt heel druk, uh, veel aanmeldingen. Dus volgens mij wordt het een, uh, wordt het een mooie dag. Goed. Hartelijk dank aan beide gasten. Sietse Faber, politiek analist. Van u nemen we ook alvast uh, afscheid. Uh, hartelijk dank uh, voor uw deelname. En de resultaten van de enquête die kunt u terugvinden op de website. www.ditsdedag.nu Over twee uur is op deze zender het Radio 1 te horen. Met daarin ook een vraag bij het nieuws voor u als luisteraar. Tim Overdiek, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Die, we ja, ja. die gaat over het jaarverslag van het Koninklijk Huis. Vanmiddag komt op verzoek van de Tweede Kamer een uh, gedetailleerd overzicht... van wat de Oranjes afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. Ook het hoe en waarom en wat dat allemaal. Dus de vraag aan de luisteraar: wat wilt u weten uit dat koninklijk jaarverslag? Welke onkostenpost is het meest relevant voor u? Laat het ons weten via Twitter: NOS Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. En uw reacties zijn dus vanaf half vijf te horen. Het is tijd voor het nieuws van half drie nu, gelezen door Mark Visser. Radio 1: Het NOS-journaal. Zoon Demjanjuk heeft vijf jaar cel gekregen voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Het is nog onduidelijk of er tijd wordt afgetrokken voor de periode dat Demjanjuk in voorarrest heeft gezeten. De rechtbank in München heeft geen bewijs dat Demjanjuk zelf mensen heeft omgebracht, maar zegt dat hij als hulpbewaker in Sobibor wel medeplichtig is.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 Is daar een ongeluk gebeurd bij Blerik? Er zat twee kilometer file achter. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. We praten verder met geert Segers. Hij is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Met toneelschrijver Wiske Stellinga. En met Marjan van den Berg, die het gaat hebben over oppasoma's. En als u wilt reageren, bijvoorbeeld omdat u vindt... dat een echte oma zich niet voor oppaswerk laat betalen... dan kunt u mailen via ditisdedag.eo.nl. U kunt ook twitteren met de hashtag DUDD. Of ga naar onze website ditisdedag.nu. We gaan het hebben over Flevoland vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat gaan we doen met Wiske Stellinga. Die heeft daar een theaterstuk over geschreven. En uh, dat wordt aangekondigd als volgt. Een oer-Hollands muziektheater met een lach en een traan voor de hele familie. Ja. Dat is wat het is. <laughs> Ja, en er staat nog bij een, uh, een strijd om liefde en land. Want dat is het verhaal. Het is niet een, een documentaire, het is geen les. Het stuk is wel in een historische setting. Maar het gaat over twee broers... waarvan de een wel uitgeselecteerd wordt en een stuk land krijgt. En die ook een vrouw heeft, daarom is hij ook uitgeselecteerd. En de ander die dat allemaal niet krijgt. Want wacht even, je hebt het nu over uitselecteren. Zo ja. ging dat in die tijd. Mensen het werden geselecteerd zo, om in Flevoland ja, te mogen wonen. Ja, ik dacht ook. Altijd Je kon daar gewoon gaan wonen, maar dat was niet zo. Er kon één soort mensen gewoon gaan wonen. als ze een beetje fatsoenlijk waren. En dat waren de pioniers. Dat waren mensen die twee jaar voor 45 daar in een modder sloten hadden staan graven. voor negen cent de meter. Probeer het maar eens, zoals we één oh. stuk zeggen. En de andere mensen, dan moest je, ja, dan kon je, moest je een bewijs van goed gedrag halen. De Hoezo? De wilden heel veel mensen daar wonen? Heel dan? veel mensen wilden daar wonen. Waarom? Nou, eerst hadden we. De crisis in 1930. Ik heb met oude mannen gepraat... die vertelden van hun vader uit Groningen bijvoorbeeld... die gingen failliet in de crisis, een boerenbedrijf... en die gingen dan of naar Canada of naar de polder. Dat ja. was hetzelfde. Hè? Dat het was een soort van beloofde hetzelfde. land, daar is ruimte, daar kunnen we daar aan het En Daar kunnen werk. we overnieuw beginnen. En het was natuurlijk goede grond. Ze wisten dat dat hele goede grond zou worden. En het was met nieuwe machines en alles kon opnieuw opgezet worden. En nou, iedereen. Er waren voor ieder perceel uh, waren er honderden inschrijvingen. Nou, en dan kwam er iemand op de motorfiets bij jou thuis... en die ging dan met een witte handschoen onder de vensterbank... <lacht> kijken of het een net huisgezin gezien was. Hè? Serieus? Ja. Het is en zei, echt historisch hier, wat je nou zegt. Is het is allemaal echt waar. Worden hier de tanden wel gepoetst? En als je zei, uh, ja, en wie is dat meisje? Nou, het is mijn verkeering. Dan zei ze, oh, dan gaan we ook even bij jouw verkeering nu thuis kijken. Zo. Hoe het daar eruit ziet. Wie deed dat? Dat deed een, uh, nou, de selecteerders. Er was, gewoon een, er was één iemand, de baas, de directie. Iemand van de overheid. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Dat is de voorloper van de provincie Gelderland, Van de provincie Flevoland? Die hadden toen het uh, mandaat daarover, hè, tot, okay. tot, voordat ze provincie werden. Dan had je dus de Rijksdienst met de directie. En dat was dan ingenieur Smeding, die was de allerhoogste baas. En die had dan daaronder een aantal mensen. En die, ging, ja, die gingen al die sollicitaties lezen. En die hadden dan weer een aantal mensen op motorfietsen. En die gingen het hele land door. En die gingen dan bij jou thuis kijken hoe het er daar uit En dan kreeg je ook te horen, er zat te veel stof onder je vensterbank. Het ja. gaat niet door. <laughs> en uh, het uh, linnengoed ligt niet kreukvrij in de linnenkast. <laughs> dan zouden ze de commissie gelijke behandelingen tegenaan moeten gooien. Ik denk niet dat ik ooit in de provincie Flevoland zou uitkomen. Oh, oh, nee, maar het was ook wel... Het was ook, je moest... Uh, de ware pioniersgeest hebben. Dus ze wilden niet alleen maar heel netjes. Ze wilden ook uh, de kop ervoor en de schouders eronder. Ze zochten echt naar... Uh, ja, kloeken, jonge landbouwers. Mooi woord, kloek. <laughs> ja, zoals ze dat zeiden. En uh, uh, ja, je moest ook een beetje geluk hebben. Je ja. moest ook geld hebben... Maar dat kon je ook lenen okay. bij bijvoorbeeld de commissie ter behartiging van de protestant-economische belangen. De, oh, de wow. protestant-economische belangen? De, de oh, belangen. Ongelooflijk. Ja. Um, dan heb je een, een toneelstuk gemaakt met twee boeren. Ja. Um, die er over het algemeen onbekend staan dat ze niet heel goed kunnen praten. Ze zeggen ook niet, ze proberen <laughs> het wel. Maar het blijft allemaal een beetje in die klei steken. Dus het is ook niet heel erg het is niet alleen een praatstuk. Maar hoe was het om dat te schrijven? Geweldig. Want er gaat een wereld voor je open. Wist, ik wist dat ook niet hoe dat allemaal zo zat. Dus er gaat echt een wereld open. En je moet het juist, zoals bij. Dit stuk wordt gespeeld door Bonte Hond. Noël Fischer die regisseert het. En dat is iemand van heel fysiek beeldend theater. En Bonte Hond is het een... ook. Dat is het jeugdtheatergezelschap. En het productiehuis in de Flevopolders zit in Almere. En heeft daar een enorme taak te vervullen. Want in de Flevopolders is nog niet zoveel cultuur. Ze gaan dus... het in Boerenschuren spelen? Het wordt nu gespeeld in twee van die hele grote loodsen. Eén van onze uienhandelaar Wouter, die daar 14.000 kisten uien had staan of zo. En dat is nu leeg. En daar wordt het gespeeld. Er is een dijk ingebouwd en een terp en een... Klein kastje. En daar zitten de publiek op, zit op tribunes. Ja. En zijn die jongeren geïnteresseerd in, in, in hoe hun voorvaderen. nou ja, zo heel lang geleden is het eigenlijk nog niet eens. hoe hun opa en oma waarschijnlijk. in die polder ooit zijn gaan, gaan nou, werken? De kinderen uit de Noordoostpolder. die worden daar meer mee opgevoed. Dat is kleinschaliger. Maar bijvoorbeeld Almere. Geen idee! Geen idee. Er komen kinderen op een boerderij en dan mogen ze zo'n beker melk. En dan zeggen ze, uh, ik hoef dat zelfgemaakte spul niet. Maar die zijn niet uh, goedgekeurd door de commissie, uh. denk nee. ik. Je commissie je wel maar, zijn. Nee, maar voor die kinderen in Almere weten ook niet dat, die weten ook niet dat het vroeger water was. Die nee. weten er helemaal, dus helemaal niets van. Die weten, en dat is hun eigen plek. Dus dat is hartstikke leuk. Ze gaan met Connection dan in die bus. Ze moeten of ze mogen? Nee, ze mogen. Nee, okay. dan, Er moet niks. Nee. Het zou kunnen dat van school moest. Ja, wij proberen de scholen daarvoor te interesseren natuurlijk. Lukt dat een beetje? Ja, dat lukt. En, ja. en dan moeten ze gewoon hoor. Als nee, zegt... niet moeten. Uh, natuurlijk, nee. ja, als de school zegt. Ze, ja, maar ze vinden het wel. Ze willen wel heel graag En het is helemaal ingeleid door een enorm enthousiaste educatieprogramma. Ja. En we hebben livestream verbindingen gehad tussen repetitielokaal en verschillende scholen. Dat okay. kan tegenwoordig. Ja. Dat ze kunnen kijken in de repetitielokaal. En dan vragen ze ja, hoe is de musical? En zeggen, nou ja... Het is niet echt een musical. Er ja. zit wel niet zeggen. In. Er zit een koor in, en dat zijn mensen uit de regio. Dat is ook super. Want die, uh, dus mensen die daar wonen, is ook, we hebben ook, daar zitten ook boeren in. Er zijn 150 koor in de Flevo Polders. Dus dat is best wel cultuur. Nou. De zangvereniging, en ver, daar houdt het verder mee op. Ja, want Urk hoort ook bij de polder, daar heb je al 50 koren, denk ik. Alleen in Urk, oh, ja. <laughs> ja. ja. Maar die hebben ja, zich al ja, enorm Kerk afgekeerd heeft een koord, uh, daarvan. Hè? Urk was altijd enorm tegen die polders. Ja. Dus dat maar is, is er ook wel een, onderdeel van? Een, nou ja, ze hebben een aparte status hoor. En in het begin uh, mochten ze ook absoluut niet meedoen. Nee. Flevoland is pas 25 jaar oud. Nee, het is 25 jaar een provincie. Oh. En dat viel, kwam heel mooi uit, want er kon nu de provincie uh, dit stuk uh, in het feestprogramma zetten. Gerijn, maar waarom corrigeer me? Waarom is dat iets heel anders? Nou, het was altijd een, heel, het was een vaag gebiedje. In 1942 was de Noordoostpolder al, uh, al droog. Dus het is eigenlijk veel ouder. Wanneer ja, ging de eerste, eerste boer wonen dan in Flevoland? In de Noordoostpolder in 1947. Oh, ja. En zo lang? Ja, nou, eigenlijk zo kort geleden. Hè. Het speelt zich allemaal. De laatste 60 jaar af. En het is pas later bestuurlijk een provincie geworden. Ja. Dat wordt nu ja, gebied ja. Je had het net over dat koor. hebben we daar nou een stukje van luisteren? Heb jij dat? Hoor. Ja. Oh. Ik krijg gewoon traan. Ik schiet vol. Dan, ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi klinken. Nee, dit is echt een ongelooflijke ervaring. Hoe komt het dat het zo indrukwekkend is? Want het is natuurlijk goed, maar het raakt dus ook blijkbaar ja, een snaar. Klinkt. Het raakt een gevoelige snaar. Wat is dit precies? Uh, dit is de muziek die je hoort als Rietje, de begeerde partij... het meisje waarvan de twee broers houden, verdrinkt. Ai. Dus het is een soort klaagzang. Alleen uh, daarna komt er weer... Uh, There ain't no grave that keeps my body down van Johnny Cash, geloof ik. En dan stijgt de geest van Rietje, die uh, stijgt weer op. Ja. Maar, maar het koor heeft een belangrijke rol. Ja, ja. Die zijn, ze zitten allemaal in uh, gele oliepakken... met gele zuidwesters op. Ze zijn ook geel als het koolzaat. We hoorden net van de velden zijn wit. Ik denk de hele tijd te gelden. <laughs> de velden zijn <laughs> geel. geel. <Ja. laughs> maar daar zijn ze. En ze... Ja, ze zijn betrokken in de handelingen. Ze geven een soort uh, commentaar. Ja. En die mensen die komen uit de buurt weten er alles van. En hebben ook te doen met, weet je wel, zo'n boer die verzinkt in de administratie. Het derde deel eindigt met dat een van de broers zo heel langzaam die administratie van zijn tafeltje <lacht> schuift. <lacht> want een boer is een manager geworden tegenwoordig. Ja, want jij zei, het speelt vlak na de oorlog. Ja. Maar het is eigenlijk, het geeft. Drie tijdsbeelden. Het begint in de 60e jaren en dan uh, in de tachtige jaren. Het eindigt nu. Ja, ja. En het ja. geeft drie beelden. Waarom vind je het zo leuk om te doen? Want als ik zo naar je luister, zit je er helemaal in. Ik heb, uh, Met al je vezels. Ja, uh, een klein huisje in het Larzerbos. Wat ooit gepland was, als het dorp Larzen in uh, oostelijk Flevoland. En ja, dan kom je in zo'n. kom je daar tussen die boeren en dan langzaam Want denk je, waar ben ik en uh, hoe zit dat hier? Het is zo intrigerend. Dus dan, ja, dan zijn, kom je iemand tegen? Zijn het boeiende mensen? Ja, ze hebben allemaal een geschiedenis. En mensen die ook komen kijken bij ons, die zeggen, ja, al die pioniers, die hebben de rugzak vol. Er zit altijd een verhaal, hoe, waarom hun ouders zijn gekomen en mm. hoe dat kwam. En nu zitten natuurlijk de tweede of de derde generatie uh, in die boerderijen. Maar het zijn nooit zomaar verhalen. Nee. Geef ons tegen? Nee, ja, dat was mijn vraag aan het, omdat ze net allemaal zijn geselecteerd. Of, of dat nou een, een ander soortige samenleving ook is. Of, of je echt nu een Flevolander kunt ontdekken, hè? Dat je naar die pioniersgeist. Nou, zit de, zit ja, die er nog? Maar er zit wel al bijvoorbeeld al een hele scheiding eh, boven en onder het keteldiep. He, de ja. Noordoostpol is natuurlijk totaal wat anders dan uh, Almere. Maar die boeren, die hebben wel allemaal zoiets van... Aanpakken. Ja, aanpakken. Ja. En ze hebben ook allemaal, want we gingen locaties zoeken... Ze hebben ook allemaal hebben ze iets erbij... Um, biertafels verhuren of uh, eten per meter. En dan mag okay. je een meter ui uit de grond halen. Ze hebben allemaal handeltjes en proberen het hoofd uh, boven water te houden. Wanneer kunnen we gaan kijken? Nu al. Het speelt uh, van nu tot uh, 25 juni. En nu spelen wij in Tollebeek. Dat is een prachtig huchtje onder Emmeloord. En later bij Harig en Geke dat is een boeren-echpaar, die zit in de buurt van Zewolde. Heb je een website waar de mensen op kunnen ja, kijken? Ja, www.koolzaad.net. Daar staat alles op, ook route, planningen en van alles. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when, away. Broken bad when nothing's in the way, endless conversations shake your head every day is making you stronger. van Marieke Jager. Marriage, Achter de voordeur. Vandaag met Marjan van den Berg. We hebben je een tijdje moeten missen, Marjan. En dat was ja. ook omdat je dit boekje hebt geschreven... wat hier voor mij ligt. Je neemt gewoon een aanloopje. En dat gaat over jouw zorg voor jouw kleinzoon... als ja. oppasoma. En nou heeft dit jongetje natuurlijk nog een oma. En er ontstaat ook wel enige rivaliteit tussen jullie. Wil je even het stukje voorlezen, bladzijde 63, bladzijde 64 daarover? Ja. Er is niet echt competitie, natuurlijk. Ik vind Greet hartstikke lief. Maar toch, Zet geeft me nooit een kusje als hij binnenkomt. Dan zegt dochter, geef oma eens netjes een kusje. Dan brom ik meteen, wel nee, dat hoeft niet hoor. Daarna lopen Zet en ik elkaar een beetje stoer te negeren. Netjes een kusje geven. Is er iets ergers? Ik moest vroeger ome Jan netjes een kusje geven. Die zat achterover geleund in een luie stoel en droeg een broek met een knoopgulp. Die gulp was enorm lang. Dat moest wel, want daaronder had ome Jan een buik... alsof hij een skippiebal had ingeslikt. De broek werd omhoog gehouden door twee superkorte bretels. Geef ome Jan even een kusje, poorde mijn moeder dan... Vervolgens trok oom Jan mij met mijn magere lijf over al die knoopjes heen naar boven, zodat ik zijn slordige geschoren wang kon kussen. Daarna liet hij mij weer zakken. En dan lachte hij, kakelend. Zo'n afschuwelijke jeugdherinnering wil ik zet graag besparen. Maar als we op visite zijn bij dochter en schoonzoon, kijk ik argwanend toe als Greet arriveert. Geeft hij haar wel een kus? En ik ben helemaal opgelucht als hij dat weigert. Mooi. Kinderachtig. Ik weet het. En nog erger, ik ben helemaal gelukkig als hij halverwege de visite... even tegen mijn knie komt aanleunen, zoals een hond doet. Zijn volle gewicht tegen je onderbeen. Hmm. Rivaliteit tussen de oma's. Oppas oma ben jij geworden? Dat is iets ja. wat voor heel veel uh, oma's speelt uh, in, ja. in de, op dit moment. Omdat ja. heel veel vrouwen natuurlijk gewoon werken. Hoe is dat gegaan bij jou? Uh, nou, het, het ging met een omweggetje. Ik heb eerst gezegd, ik heb daar helemaal geen tijd voor... want ik heb mijn eigen werk. Jij, en Je werkt als lerares, je ja, schrijft in de libellen. En ik schrijf, Margriet. Oh, <laughs> zo, Margriet. Ja, pardon. vervolgverhaal in Margriet en voor de website van Margriet... en een column voor Margriet en allerlei drukke bezigheden. En toen uh, hoorde ik uiteindelijk dat oma Greet wel ging oppassen. Dus het is eigenlijk allemaal uit jaloezie geboren. <laughs> Wat toen voelde ik ook in, in onmiddellijk die steek van... dan krijgt Greet wel zo'n band van kleins af aan met dit kleine mannetje. En dat durf je ook Ik gewoon niet. te vertellen? Ja hoor, dat... dat plop ik zo in de ruimte, want ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. En het is heel bevrijdend om dat ja, maar Je had er helemaal geen zin in. Je was hartstikke druk. Je hoort dat <laughs> een andere oma te doen zegt: Oké, okay, dan doe ik het ook. Ja, en daarna ben ik heel ingelukkig dat ik het gedaan heb. En ik heb mijn boekje daarna opgedragen aan Greet uit Boete, want ik heb het natuurlijk vreselijk. Is het nog geleefd? <laughs> ja, ja, ja, ja. Is het nog goed ja, er gekomen? er was taart bij en bloemen, oh. dus dat oh. komt helemaal goed. Tussen jou en Greet is ja. er niks aan de hand. Uh, nou ja, daar begin je dan redelijk uh, onvoorbereid aan, denk ik, aan zo'n taak. Ja. Je eigen kinderen zijn al volwassen, dus het is best een tijd geleden dat je ja. voor een klein kind hebt gezorgd. Hoe is dat bevallen? Ja, geweldig. En er kwamen ook allerlei zakelijke um, dingen in me op. Want in die periode was het net dat oma's ook tegen betaling... zich uh, dan konden inschrijven bij een oppasbureau... en dan uh, dat geld konden incasseren... en dan via een achterdeur, zoals veel oma's en opa's al gelijk besloten... dat weer terug lieten vloeien aan de, de, de, de kinderen. Mm -hmm. Nou... Leuke dat is methode. Hartstikke nobel. Hartstikke nobel. Ik heb er erg op gestudeerd ja, ja. hoe dat allemaal moest. En toen voorzag ik al zoveel haken en ogen. Ik denk, dit kan nooit langer dan een jaar duren. Dan stort de politiek zich daarop om, om, om daar de, de knopen weer uit te halen. Want het gaat goud geld kosten en het klopt niet. Het is zo fraudegevoelig. Dus ik ben er niet aan begonnen. Daar ben ik achteraf heel dankbaar voor. Ja. Ik heb dus het gewoon voor niks gedaan. Ja, dat was de financiële kant. Uh, maar het was, het las ik uh, eerlijk gezegd, ook wel behoorlijk vermoeiend af en toe. Toch? Ja, ja, het is slopend. Je, komt, je zit toch in een rare fase van je leven. Je bent al een beetje uh, tot besef gekomen... dat je meer verleden hebt dan toekomst. En dan komt er ineens zo'n klein kindje... En, en dan zie je, ja, dat, dat is weer een kind van mijn kind. Ik vond dat heel verwarrend. Bovendien, als je dan bukt met zo'n kind... dan voel je ook dat je niet meer zo vlot overeind komt als twintig jaar daarvoor. Nee. Dus het, zijn, uh, het, het, het is wel een lastige fase ergens. Maar je had en... het toch wel eerder ontmoet, mag ik hopen? Dan voor, Voordat je op zich ging. Je doet net alsof ze ineens tevoorschijn kwamen. Ja, maar nee, als je echt een hele dag voor zo'n kindje zorgt... Anders. Ja, en je moet ermee rondzeulen en in en uit een bed tillen... En... Het is, het is allemaal heel erg laag ook wat er dan zich afspeelt. Je moet altijd op je knieën mm. en je moet weer omhoog. Nou. En, en hoe is het, om? want we hebben ook wel even gevraagd... Uh op Twitter reageren mensen ook wel. Mensen zeggen ook wel van ja, je, dat moet je niet doen. Want je komt veel te veel in het leven van je kinderen terecht. Dan krijg je alleen maar conflicten over. Hoe, hoe, over de opvoeding van zo'n kind. Hoe was dat? Ja, ik heb, we hebben heel lang over gepraat ook. Want de dochter had eerst ook het, het romantische idee van... wij doen één lijn met zet en die zetten we voort. Dat doet maar, iedereen. Ja, mm -hmm. maar uiteindelijk is hij één dagje bij oma Greet. Hij is één dagje bij mij. Hij is één dag met zijn papa alleen. Hij is één dag met zijn mama alleen. En hij is één dag op het kinderdagverblijf. Dus het idee van één lijn... De is wordt er gek onmogelijk. Ja. Ja. Hoe is het ja. met Z? Ja. Met Z gaat het hartstikke goed, want hij wordt daar erg flexibel ja. door. Hij past zich aan iedere nieuwe situatie aan. En bij de een mag dit en bij de ander mag dat. En voor het mannetje is structuur heel belangrijk. En daar, hij moet op tijd naar bed. Hij moet goed eten, dat soort dingen. Dat zijn belangrijk... maar, maar krijg je krijg nooit, ja, nooit, nooit conflicten daarover dan? Oma, nou, oh, dat mag je echt niet zo doen. Of, uh... Nee, ik zie er wel eens scheef kijken. Maar ik kijk bij haar ook wel eens scheef. Ja. Want kwam het kleinkind bij jou of ging jij naar het kleinkind? Nee, hij komt bij mij. Oké, okay. ja. dus je kan niet haar huis verbouwen? Nee, nee, nee, en ik kom ook dus niet in de verleiding om voort te gaan strijken. En zo. Dat nee. vind ik wel heel prettig. Nee, anders, zou je bij mij dan, nou. anders zou je dat niet kunnen beheersen misschien. Om, waarschijnlijk zou ik dan inderdaad de keuken de goede beurt geven. <laughs> dat wil je toch ook weer niet. Nou. Zo. Dat vind ik dan weer wel erg veel bemoeienis, Want dan kijk je ook in zo'n huishoudentje. Ja. En nu is Zet echt bij mij. En ik ben een soort totaalprogramma voor Zet. Kun je nog het, het, het laatste stukje uit het boek voorlezen? Dat gaat over ja, dit ja. moment eigenlijk, hè? Ja, ja, want hij is nu uh, drieënhalf. Dus nog even. En dan gaat hij echt de grote wereld in. Nog een half jaartje oppassen. Dan gaat Zet naar school. Op mijn oma oppas dinsdag haal ik hem dan op. Kunnen we hem lekker verwennen met wentelteefjes en ijs toe. Na al dat heerlijks maken we een lange wandeling met Bente. Dan leer ik hem de aalscholver en de grutto en de boerenzwaluw. In vakanties gaan we naar Nemo en naar het Berenbos. En nog veel meer dingen die je kan bedenken om met zo'n klein mannetje te doen. Allemaal om één ding, dat stralende kopje als hij het prachtig vindt. En stiekem hoop ik natuurlijk dat hij, als hij 18 is, nog steeds langskomt. Voor een colaatje of voor pannenkoeken. Daar kan ik me nu al een beetje op verheugen. Zegt mijn dochter... Mam, als Seth nu een broertje of een zusje zou krijgen... zou je dan ook? Ze maakt haar zin niet af, ze kijkt me aan. Ik sprak laatst een opa en een oma... die enthousiast vertelde over hun zestien kleinkinderen. Zestien, dat is vast leuk, maar allemaal tegelijk? Ik weet het niet. Nou, als het zover is, dan hebben we het er nog wel over, antwoord ik laf dan vraag ik het nog wel een keer als je het in je armen hebt, zegt mijn dochter. Goed, dankjewel. Het is tijd voor onze Dichter bij de Dag. Dat is vandaag Frits Kriens. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, kom er maar in. Ja, idee. De ChristenUnie die ooit trots regeerde, is aan bezinning aan haar eiking toe... omdat de kiezer deze voorspoed keerde. De aanhang leek al lang een moe, en richt de ingekeerde blik naar buiten... Betonnen items zijn niet meer taboe. Islamkritiek? Mag men die eerlijk uiten? Een keus voor links of rechts? Het valt niet mee. Krijgt grote steun of kan hij aan fluiten? Soms kiest men mediatie bij problemen... of gaat met crisismanagement in zee. Ik geef de ChristenUnie dit idee. U zou een oppasoma oma kunnen nemen. <lacht> Frits Kriens, stadsdichter, gemeente Leudal. Ja, ja Gert-Jan Segers. En wie zou dat dan moeten zijn? Ja, ik, ik, ik, ik, ik kijk even naar de Maar Jan, ben ik ja. dus, solliciteer onmiddellijk. Ja. Goed, we zetten je gericht op de website, Frits. Dit is de dag, punt nu. Dank Oké, okay, dag. Ze is hieronder gedoken geweest, ze is hier om het leven gebracht... en ze is hier begraven. Dit was haar gebied in de oorlog. Laat haar dat al mooi liggen. Straks na drie uur hoort u over welke bijzondere vrouw dit gaat. Een reportage dan. En we bedanken onze gasten hartelijk. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Wiske Stellinga... over het toneelstuk Koolzaad. En Marjol van den Berg die sprak over haar boekje... over haar oppaskind Zet. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo.